Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. In de zaak over verkiezingsmanipulatie in de Amerikaanse staat Georgia heeft een van de verdachten schuld bekend. De man is, net als oud-president Trump, aangeklaagd voor een criminele samenzwering. Ze probeerden volgens de aanklagers de verkiezingsuitslag in de staat ongeldig te verklaren, terwijl ze wisten dat er geen fraude was gepleegd. De man die nu heeft gezegd dat hij schuldig is, heeft een schikking getroffen. Hij legt zich neer bij een lichte straf, maar zal in ruil daarvoor ook getuigen tegen andere verdachten. Dat kan vooral belastend zijn voor een van de advocaten van Trump. In New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware regen en overstromingen. Straten, kelders en metrostations zijn ondergelopen. De overstromingen hebben ook geleid tot flinke vertragingen en annuleringen op luchthavens. Inwoners krijgen het advies om thuis te blijven. Ongeveer 23 miljoen mensen zijn getroffen door het noodweer, ook in delen van New Jersey en Connecticut. Op de A27 is vanochtend een dode gevallen bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen. Het gebeurde rond half zeven vlak voor de afslag Hilversum... De auto botsde door nog onbekende oorzaak met de vrachtwagen. De bestuurder van de auto kwam om het leven. De vrachtwagenchauffeur heeft een verklaring afgelegd op het politiebureau. Na het ongeluk is de weg afgesloten. Het verkeer tussen Beeldhoven en Hilversum wordt omgeleid via de A28 en de A1. In steeds meer gemeenten is het mogelijk om een huis achter in je tuin te bouwen... voor iemand die in de toekomst misschien mantelzorg nodig heeft. Ruim 40 gemeenten geven nu vergunningen voor dit soort woningen. Blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Dat gaat een stap verder dan de regelingen. Die gelden voor mensen die direct zorg nodig hebben. Voor hen mogen vaak al zonder vergunning mantelzorgwoningen worden gebouwd. Veel gemeenten vragen daarvoor wel een medische verklaring. Het weer afwisselend stapelwolken en zon het blijft droog en het wordt zo'n 19 graden. Vanavond en vannacht vooral in het zuiden opklaringen, in het noorden meer wolken en kans op wat regen. Morgen geregeld zon en maximaal tussen 21 en 24 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A9, Amstelveen-Alkmaar, is in beide richtingen dicht bij de Wijkertunnel. Dat komt door technische problemen. Omrijden kan over de A22 door de Velsertunnel. De A27 Utrecht-Almere is dicht tussen Deelhoven en Hilversum. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via Amersfoort over de A28 en de A1. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort... ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. We gaan de tweede uur in van Goedemorgen, Zandvoort. Het is uh, even na elf. We worden weer een leuk muziekje uitgezocht door uh, Thomas. Dankjewel, Thomas. Je, kan jij zeggen welke uh, song dit was? Hoorde je dat niet, Anne? Uh, nee, ik vraag het aan jou. Ja, Phil Collins. Ja, kijk. Collins. Ja, natuurlijk, dat wist ik ook wel. Genesis, nee. toch? Al niet? Ja. ja, nou, Ik doe maar een slag in de rond hoor, maar goed, dat maakt niet uit. We zitten hier met drie mensen aan tafel. Welkom, uh, Peter Tromp. Dankjewel. Welkom, Linda Rubeling. Dankjewel. Welkom, Fred Kluiters. Dankjewel. Klopt, hè? ja, dat wist ik ja, wel. Ja, ja. <laughs> uh, twee bestuursleden van het Salvord Mannekoor, dat op dit moment nog bestaat. Uh, en uh, Linda is van Musical In, daar komen we zo op toch? Voormalig? Ja, ex-Musical <laughs> In. Want het Salvord Mannekoor gaat stoppen. Dat was waarschijnlijk voor een hoop mensen toch even een verrassing. Uh, uh, vraag ik eerst aan Peter, bestuurslid bij. Uh, bij Zandwarts Mannenkor, hoe ver, hoezo is dat zover gekomen? Nou ja, de tand destijds. Het, het was niet zozeer een verrassing als wel een schok. Ja, voor jullie geen verrassing, maar voor een hoop mensen de, wel, de, denk oh, ik. En Daar was het een schok voor, voor de mensen. Want Santos Monaco bestaat inmiddels meer dan 40 jaar. En uh, de tand destijds, daarbij bedoel ik te zeggen: van uh, verenigingen hebben last van een vermindering van het ledenbestand. En wij komen daar gewoon niet onder uit ontzettend moeilijk de afgelopen jaren om nieuwe aanwas te vinden. De, mannen, de meeste mannen zitten er meer dan 20 jaar op. Er zijn er bij die er al meer dan 30 jaar op zitten. En dan zie je toch in de loop der jaren dat je minder, minder, minder leden krijgt. De dirigent moet betaald worden, de pianist moet betaald worden, de ruimte moet betaald worden, de muziek dient betaald te worden, Buma Stemra, al dat soort zaken. Dus uh, als je dan zoals mijn persoontje in 1991 bij zijn koor komt en er zijn meer dan 70 leden ja. en in de afgelopen 30 jaar zakt dat tot onder de 30 ja. zoals we nu zitten. Dan betekent dat dat je de contributie uh, moet verhogen en dat is dan menigmaal ook gebeurd. We zitten nu op een bijdrage van 30 euro per maand uh, Voor een hoop mensen toch een hoop geld natuurlijk. Dat is voor een hoop ja. mensen een hoop geld. En dan denk je, ja, je kan wel weer verhogen. Maar uh, dat is niet, op, op een gegeven moment stopt dat gewoon. Nee. Ja. Maar jullie hebben er een hoop aan gedaan hè, om, ja, uh, om een aantal leden weer uh, bij elkaar alles. te krijgen. Want ja, ik las in een stukje in de Zalverse krant, uh, goed stuk trouwens. Maar uh, <laughs> daar was ik in Dan wist dat, dat, je... dat geschreven trouwens. Ja, dat weet ik <laughs> niet weet ik meer. Maar uh, dat jullie zelfs een keer 9000 flyers hebben rondgedeeld. Uh, dat klopt. En daar was één, één persoon die daar... Er heeft zich één aanmelding opgemaakt. Eén aanmelding, ja dat is 9.000 flyers laten drukken kost geld ja, en ja. Uh, dan laten verspreiden. Dat hebben we toen de tijd gedaan via het Zandvoorts nieuwsblad. Waarom geen advertentie? Nou, als je een flyer doet, dan valt die uit de krant Dan moeten ze hem oprapen. Dan lezen ze hem ja, niet ja, dat ja, was ja. de gedachte ja. erachter. Dus dat was eigenlijk toen de tijd ook al heel teleurstellend. Ja. Nou ja, goed, nu is de, zeg maar, de, de beslissing genomen om een gemengd koor te beginnen. Ja. Um, ja, misschien dat we even naar Linda kunnen gaan. Uh, want Linda uh, was, is was van was music all van in. in. Ja, dat was eigenlijk een, een, een hele, hele langzame is Ja, Dat is music in. 1 januari 2022 opgeheven, ook <coughs> vanwege corona. corona ja. Op een gegeven moment hadden ja. we nog tien dames die zongen en dan tien? kan je inderdaad niet meer uit ja. met uh, de. En nu, kosten in de hoogtijdagen hoeveel waren het er toen? Uh, ik denk dat was wel een beetje voor mijn tijd, ook een mannetje of een vrouwtje of 30. Ja, ja. Uh. Ja, zonde hè, want ja. we zijn niet onder de twintig gebleven dan. Nou ja, dat zeg ik. Corona was uh, best een nekkenbreken. Een hele hoop dames hadden ook zoiets van nou, eigenlijk vind ik het wel fijn thuis. Ik heb de behoefte niet meer zo om, uh, om daar naartoe te gaan. Ja. En uh, nieuwe aanwas, uh, ja, dat zegt Peter ook, is ja, gewoon is heel gewoon erg heel lastig. het leeft ja. hier op de een of andere manier ja. niet echt. Nou, en dan komt het bestuur van Zomers Monaco. Bij jou nou, en, ja, het is een beetje, beetje om en om. Het is ja. geen uh, verrassing dat uh, de voorzitter van het mannenkoor, Hans Rubeling, mijn vader ja, is. Ja, dat is mijn vader inderdaad. <laughs> nou, hij is dus, op vakantie uh, trouwens, hè? daarom is ja. hij er niet bij. Dus je praat nog wel eens wat en uh, vanuit uh, de dames kreeg ik toch eigenlijk wel uh, iedere keer berichtjes van we missen het zingen zo ja. en ja. kunnen we niet iets. Nou ja, toen is een beetje een ideetje in mijn hoofd gaan uh, broeien van goh. Zal ik eens eventjes ja. mensen gaan benaderen, heb je echt interesse en moeten we daar iets mee doen? Zo is dat balletje een beetje gaan rollen. Ja, dus het komt eigenlijk bij jou vandaan. Het, het wat, idee betreft, voor wat, het betreft, wat betreft het, uh, het, de aanwas van de dames wel, ja. Ja, ja, ja inderdaad. inderdaad. Nou, dan komen we straks nog wel even op de gemeente terug, even naar uh, Fred. Ja. Uh, kun jij vertellen, Fred, hoe, hoe, dat, hoe dat aangekomen is bij zeg maar, de, de, de, de, de leden van de mannenkoor die nog over waren? Was het een grote verrassing dat... Uh, want jullie hebben afgelopen dinsdag een algemene ledenvergadering gehad. Ja. Nou, en waarschijnlijk ging het al rond hè, dat misschien een gemengd koor toch het beste zou zijn. Maar was het toch een verrassing voor een aantal mensen of niet? Nou, niet echt. Niet echt een verrassing, dat wisten ze wel. We hebben in uh, zeg maar het voorjaar van, 2000, van dit jaar hebben we een enquête gehouden onder de leden. En we hebben gevraagd, van, nou, we kunnen een aantal jaren doorgaan als mannenkoor. Daarnaast geld op en daarna houdt het helemaal op. Of we beginnen een gemengd koor. Wat willen jullie? Ja. Kies maar. He, dus. En toen ging de meerderheid heel duidelijk voor een gemengd koor. En nou ja, toen zijn we samen met Linda op de achtergrond eerst eens gaan kijken naar in hoeverre wij een aantal dames zouden kunnen verzamelen. Want het heeft ja, natuurlijk geen zin als we een bordje ophangen. Het heeft nu een gemengd koor en er komen ja. twee dames. Dat werkt ja, dat natuurlijk is, niet. We moeten dus er wel heel moet, er, moet, er moet wel een, een behoorlijk aantal ja. in eerste instantie bijkomen. En nou, dat is op de achtergrond, dus in de achterliggende maanden gebeurd. Huh. En nou, uiteindelijk de beslissing om dan om over te gaan naar een gemeen per 1 januari volgend jaar. is dan in de algemene ledenvergadering ja, afgelopen ja. week uh, kenbaar gemaakt. En dat hadden ze wel verwacht. Dus van de 30 leden blijven er een hoop over om in dat koor. Nou, er is niemand die te kennen heeft gegeven Nee, niemand het op te oh, moet goed, moet goed. Okay, ja. Nee, nog niet. Ja. Nee, nee, ik niemand... schrok wel van de gemiddelde leeftijd. Dat komt niet door jullie, want jullie zien er nog heel jong uit. Wij zijn maar de om. Ja, dat bedoel door. ik. Je, de gemiddelde leeftijd iets van 75 was of zo, kan dat? Ja, dat, ja. Dat, dat, dat is, dat, is dat, toch wel vrij lef, hè? 75, hoog. Ja, ja, ja, ja. ja. Ja, dat is toch tamelijk hoog, toch? En uh, wat het leuke is... Uh, uh dankzij Linda Rubeling... die de afgelopen maanden druk bezig is geweest... met oud leden van Musical in, van Wil jij erbij, wil jij erbij, wil jij erbij... en andere gegadigden... hebben we nu uh, een aantal van uh, 13 à 15 dames... die zich op voorhand... voordat het stuk in de krant kwam... al aangemeld hebben. Oh, wat goed. En dat betekent dus dat je ook... Uh, qua verhouding straks als met de start van het nieuwe gemeen koor een goede verhouding heb. Uh, we hebben nu op het ogenblik exact 29 leden. Wellicht dat er het komend half jaar daar een stuk of drie, vier van zeggen van... Ik heb mijn tijd gehad. Ik hou je loop er nog tegen, 25 over? Hè? Hou je er nog 25 over? Als je dan... ...ongeveer een twintig dames erbij hebt... ...dan heb je een goede verhouding yes. in de stemmen. Waardoor je ook een hele goede start kan maken. Begrijp ik, ja. ja. En uh, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, Laten we het even over de dirigent hebben... ...want uh, Kees Brugman is helaas overleden. Dat was jullie laatste dirigent van het Sanford hoor. Juist. Hij uh, uh, is op 87 jaren geleden dat vorige week overleden. Hè. Dat klopt. Dat Vandaag klopt. nemen we afscheid van... Ja, uh, we gaan daar vanmiddag naartoe. Fred en uh, ik ja. afscheid nemen van mm -hmm. hem. En... Uh, Kees was een dirigent uit Alkmaar die eigenlijk in het harnas is gestorven. Die qua gezondheid eigenlijk niet meer kon dirigeren. Hij had een rijbewijs, maar vraagt niet hoe hij van Alkmaar naar ja. Zandvoort kwam. En erger van Zandvoort weer terug naar Alkmaar. God, dinsdagavond. Dat werd gewoon gevaarlijk eigenlijk. En, dat werd, en op een gegeven moment hadden wij dus eigenlijk het besluit genomen als bestuur zijnde van Kees. We gaan volgend jaar een nieuwe start maken als zijnde Gemenkoor. Hij had heel veel problemen met zijn uh, eigen achtergrond, met zijn eigen familie. Zijn vrouw wilde eigenlijk niet meer dat hij naar Zandvoort ging. Nee, ik. Maar dirigeren was zijn lust en zijn leven. Hij heeft ontzettend veel gedaan, vooral in het Noord-Hollandse. Ja, rond Heilo, in zijn hele heil, die Meerdere ja, koren. En, uh, totaal geen hobby's, alleen maar dirigeren, ja, dirigeren. Ja, ja. En uh, ja, hij werd ziek en op zo'n leeftijd gaat dat dan vaak heel snel. Natuurlijk. Ja, ja. Maar jullie krijgen hebben weer een een dirigent gevonden, gelukkig. Ja. Hè? ja, Fred, wil jij dat over? Ja, wil jij dat vertellen, Fred, wie, uh, wie dat geworden is? Nou, Kees had uh, op het moment dat hij uh, ziek werd, dat is begin september geweest, direct een vervanger geregeld, uh, Frans Cox. Ja. Uh, ook uitstekende dirigent, die veel heeft samengewerkt met Kees. En al vaker bij het Maracoor, bij gelegenheid, vakanties of zo, is ingevallen. Dus uh, dat was een vertrouwde invaller. Uh. En die uh, begeleidt het koor nu tot en met het concert van uh, november. Het, uh, het 41ste concert, wat we dan een afscheidsconcert gaan noemen. Is dat het 41ste concert sinds 1982? Ja, vorig okay. jaar hadden we het jubileum, 40 jaar. Oh ja, ja. En nu het 41ste. En dat gaan we dan het afscheidsconcert noemen. Ja, ja. Dat was ook bedoeld als afscheidsconcert voor Kees Brugman, voor de dirigent. Ja, ja. dat, dat was zo gepland, maar dat, nou, dat, uh, dat is dan helaas niet gelukt voor... En daarna, voor het gemengd koor, beginnen we helemaal nieuw. Met een nieuwe dirigent. Dat wordt dan Arjen van Dijk. Arjen. Arjen, Arjen, Arjen, Arjen, Arjen, Arjen. Arjen. maakt Van Dijk. Ook geen onbekende voor jullie, want hij heeft uh, het mannenkoor eerder onder zijn hoede ja. gehad, hè? dat klopt, hè? Ja, ja, klopt. Ook een bekende. En die, uh, nou, die is weer, uh, zeg maar weer terug van weg geweest. Ja. En heeft er ontzettend veel zin in. Is het voor, voor jou een bekende uh, Arjan van de Alleen uit naam en dat ik hem wel eens voor het mannequin heb zien staan. Ja, want wie hadden jullie als die? We hadden he? Arjan Buschers. Oh, een andere Arjan. De voornamen waren ja, bijna hetzelfde, een andere, maar ja, dat type. Ja. Daar raak je helemaal in de war natuurlijk. Daarom staan er wat onvolledigheden in dat stuk. Ja, Plus dat ik wat, wat slecht geïnformeerd was. Maar goed, uh... <laughs> nee, hoor, dat Misschien valt wel me. Misschien wat meer schrijven, Hans. Ja, ja, nee. ja dat is even mijn eerste stukje Maar, uh, <laughs> maar die, die, die, die, hij, hij kent hij ook gemengde koren. Ik bedoel, Arjan van Dijk. Hij, Arjan of, van Dijk is, Of heeft hij ook uh, alleen maar met mannenkoren Nee, ja, Arjan oh. van Dijk heeft al 20, 25 jaar lang. Uh, hoofdzakelijk uh, uh, gemengde koren onder zijn hoede okay, gehad ja. en toen de tijd dat hij bij ons kwam was het mannenkoor eigenlijk het eerste speciale mannenkoor waarin, waarin hij ging uh, dirigeren dus hij heeft wel degelijk heel veel ervaring met gemengde koren. Ja, ja, okay, ja. Um, even over de, uh, zeg maar het repertoire, Want, uh, wat zongen jullie als, uh, als musical in? Zeg maar, wat voor repertoire hadden jullie? Dat was klassiek. Over alles en nog wat. Alles en nog wat. Dus eigenlijk net, als, eigenlijk net als het mannenkoor uh, nog steeds. Hè? De klassiek tot. Ja, ik vind mannenkoor wel iets. Geen pop, nee, geen pop. Klassieker inderdaad. Maar hoe stel je dat voor? Het repertoire is er al over gesproken, over uh, wat jullie gaan zien als, als gemeen koor? Daar is nog niet over gesproken, omdat daar nog helemaal geen. Vergaderingen over de nee, nee, okay, zijn en dergelijke. Ja, ja, ja. Dat moet allemaal uh, ja. opgestart en ja, worden. Wat, wat, wat zingen jullie het liefst eigenlijk als, uh, als dames? Zeg maar, van, van... Nou, ik denk zo'n beetje wat we deden. Van alles wat. Ja, ja, ja, dat, ja, ja. dat maakt het, uh, ja. het leukst om te zingen. Omdat je niet in één bepaalde flow blijft hangen. En we okay. gaan natuurlijk ja. een hele nieuwe start maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat de muziekcommissie, Hans... Uh, nu bestaat uit vier mannen, ja. Eén van de bassen, één van de uh, tenoren. baritons, tenoren, tweede tenoren, vier man, samen met de dirigent bepalen die de muziekkeuze. Ja. ja, en vanaf januari gaat dat anders worden. Ja, natuurlijk. En dat geldt niet alleen voor de muziekcommissie, want in de muziekcommissie zullen straks ook een alt en een sompraan plaats gaan nemen. En één tenor en één bas, dat we vier mensen hebben. Die samen met de dirigent het nieuwe programma gaan maken ja, voor ja. de komend jaar. Ja. En uh, dat geldt niet alleen voor de muziekcommissie. maar natuurlijk ook in het bestuur zal één of misschien wel twee vrouwen plaats moeten gaan nemen. Ja, dat, uh, dat kan Democratisch anders, als dat wij zijn, dus jij zijn t, uh, we dat van plan. Jij treedt terug, uh, Peter, dan? Ik ben de eerste die mijn hand opsteekt. <laughs> om mee terug te trekken. <laughs> maar dat pakt ja. niet vanaf. Ja, wat laten we nog even het programma doornemen. Uh, tot uh, zeg maar het gemeentekorps begint. Want dan begint dan in uh, be het uh, begin van januari hè met uh, 7 januari is het nieuwjaarsconcert. Uh, dat klopt. Hè? ja, dat klopt. 7 januari is nieuwjaarsconcert. We hebben eerst op 19 november het afscheidsconcert Wallet zoals we dat Wallet noemen, Wallet dat, noemen. Ja. Dat, is, dat wordt niet zoals in de krant staat gedirigeerd door Arjen van Dijk, maar door ja. Frans Koks. Ja, als je goed uh, Frans Koks. Ja, Evo, dat had ik je moeten vertellen je meer wordt het schrijven dan had dat uh, wel de dinsdag daarop. <laughs> Worden om 8 uur bij de eerste repetitie na het afscheidsconcert. de dames die zich nu hebben aangemeld. worden uitgenodigd om vanaf 8 uur tot de pauze, het eerste uur zeg maar. Euh, te komen om kennis te maken met de mannen, maar niet alleen dat, maar ook om een lied in te studeren. En daar hebben we dan een repetitie of, fred, 7, 8 de tijd voor. Oh, dat is toch uh, redelijk. Ja. En die komen dus op dinsdagavond om 8 uur tot een uur of 9 dat lied instuderen... wat uitgevoerd gaat worden op het nieuwjaarsconcert op 7 januari. Zeven, zeven, ja. Daartussendoor hebben we ook nog op 22 december... samen met uh, het vrouwenkoor en samen met de beachpopzingers het kerstconcert... Zowel het afscheidsconcert als het kerstconcert wordt gehouden in de protestantse kerk op het Kerkplein. Ja, prachtige locatie. Ja. Nee, mooie uh, kerk om, om te zingen natuurlijk. En tussen uh, kerst en uh, uh, 7 januari is er ook nog... Een receptie van het Zandvoudsmannenkoor, waarbij de dames natuurlijk. Ook van harte welkom zijn waarschijnlijk. Ook worden uitgenodigd. Ja, begrijp ik. Uh, Linda, uh, uh, de, de overgebleven leden waar jij nog contact mee had, mm -hmm. zeg maar, hebben die nooit gedacht van uh, we gaan bij het Zandvoortvrouwkoor zingen? Blijkbaar niet, want dan hadden ze dat wel hadden gedaan. Hadden ze misschien wel gedaan. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Heb jij nooit die neiging gehad? Om nee. Die, nee? nee. Het was eigenlijk een andere groep, andere groepen eigenlijk, en andere... Uh, ja, ik, ik, ik zat op de plek waar ik misschien. zat, en ik vind ook, dat is niet verkeerd bedoeld, maar het repertoire ook wat, uh, niet Anders, helemaal hè? wat ja. mijn ding ja. is. Nee, dus begrijp dat, ik, uh, ja. ja. Ja, nee, ik kan het me voorstellen. En uh, ja, je hebt er enorm veel zin in, neem ik aan, en de ik andere dames ook. Ik heb er heel ook. veel zin in. Ja. En het allerleukste lijkt me nog, als de mannen dan is uh, vanaf nul zonder boek gaan zingen. Oh, dat, dat deden jullie wel? Wij zongen alles uit het hoofd. Waarschijnlijk oh, zal dat een eis worden ja. van uh, de vrouwen straks. Dus nou ja, de, de, een heel goed plan. Maar dan moet je veel, veel oefenen. En ik las ook nog in het Zova ja, liefst een paar vrouwen. Als je dan moet dat lukken, toch? Ja, ja tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Liefst een paar vrouwen die de mannen een toontje lager laten zingen. Dat vond ik wel, <laughs> wel uh, aardig bedacht, moet ik zeggen. Ja, de mannen dat een beetje vonden. <laughs> maar, uh, dus jullie, uh, jullie gaan binnenkort al de eerste uh, oefeningen, uh, avonden. Ik, uh, ik hoorde het net van ja, ja, ja. Oh, nee, dat wist je nog niet. Nee, <laughs> me nog niet helemaal uh, duidelijk, maar het komt vast goed. Nee, inderdaad. En de, de, de avond dat jullie gaan oefenen, dat blijft hier op dinsdag, klopt ja. ja, we willen in Want jullie deden het op woensdag, Wij deden ook op dinsdag. Ja? Ja? Dus ook op dinsdag? Ja? Oh, ja. dat was in de klocht, hè? op woensdag, ja, in de ja, ja, ja, ja. Op dinsdag. Dat is gewoon op dinsdagavond om 8 uur in de blauwe tram <laughs> bij Rabbel. Ja. Uh, we hebben hier een best goed lokaal waar de akoestiek redelijk is. Niet echt goed, maar redelijk. En uh, ja, uh, net zoals de dames kijken wij ook uit naar een uh, nieuwe en verfrissende start. Ja, want uh, ja, straks gaat de klok natuurlijk ook uh, ja. uh, bijna een jaar dicht, he, ja. met, uh, vanaf mei. Ja. Dus dan, dan kun je daar niet meer oefenen in ieder geval. Nee, dus, nee. Maar het is goed dat je hier een, uh, een, locatie, een locatie hebt, een locatie hebt En de ruimte is groot genoeg om daar uh, 40, uh, 45 uh, dames ja. en heren uh, kwijt te kunnen. Ja, denk je Linda dat er uh, meer vrouwen zijn in voor die het leuk vinden om bij zo'n koor te zingen? Ik vind dat lastig. Ja, moeilijk te zeggen. Want wat, hè, wat ja. ik al zei, het was al sowieso lastig om mensen te recruteren, ook voor bestaande koren. Dus je weet het niet. Maar aan de andere kant, als het een... Nieuwe naam, een nieuw geluid is, misschien uh, ja, trekt ja. dat mensen over de streep. Ja, nou ja, als mensen meer informatie hebben, hebben een prachtig uh, e-mailadres, ptromp. Dat KPM. ben jij volgens mij, hè? gewoon aan elkaar, ptromp.nl uh, uh, en daar kunnen ze ook informatie krijgen, etc. Dus er staat ook een mooie advertentie in. Ja heb ik, ik gezien, ja, advertentie. ja, heb ik gezien. En uh, de krant is woensdag, donderdag uitgekomen en inmiddels hebben zich al vijf dames buiten die 13 om aangemeld. Ja. Oh, dat, ja. goed. dat is goed. Ja. Uh, ja. Dat is zeker mooi. En geen mannen? Nee, nee nog niet. Maar... Wacht, je weet Fred. nooit. Nou, Fred? Kijk, het voordeel van een nieuw koor is, ten opzichte van een bestaand koor, dat als iemand erbij komt dat hij niet wordt geconfronteerd met mede-koorleden die ja. alle liekjes al kennen. Ja. Maar ja. echt vanaf nul af aan mee kan doen. Ja. En dat maakt de, laten we zeggen, de lager, ook ook, ja. een stuk ja, makkelijker. Ja. En dat geldt zowel voor de dames als, als voor de heren. Ja. Nou, uh, Peter, uh, Linda en uh, Fred, ik wens jullie enorm veel succes met. Uh, met de voorbereidingen voor het gemeente Koor. Dankjewel. Eh, nou, dankjewel. Zoals afgesproken eindigen we met een, een, een mooi lied van jullie. Ah, toch of nee. niet. <lacht> Linda zit je aan te kijken. Drie stemmen zou kunnen. Ja, drie stemmen. Ja, dat... Nou, zullen we dat over een jaar doen? Nee. Ja, over een jaar eh, komen we jullie terug en dan gaan jullie dan doen. Dat lijkt me, een goed, lijkt me een goed plan. Ja, ja, ja. Nou, heel veel succes met de start van het gemeente Koor. al nou, bedankt. En uh, ja, ik bedankt voor jullie tijd en een heel fijn weekend. Dankjewel. We krijgen weer een mooi heel, stukje dankjewel. muziek van uh, ja, oké. Okay. Ja, wie is het? Ja, ja, nou ja, ja dat... Het uh, is te nieuw, denk ik. Ja, het is te nieuw, ja. ja dat is niks voor mij. Dat is Antoon, Hyperventilatie. Snok Snak naar adem als ik haar zie. Hyperventilatie. Iets, ik wil een relatie. Maar daarvoor heb ik tijd niet. Leef in een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 een andere dimensie is een andere conversatie. Die het ook weer gaat doen is Karine Vere, onze razende reporter. Die heeft in het eerste uur, was ze met Giraldo op pad in de Duinen. Het was een spannend einde, want er ging een bunker in. En we horen nu het tweede deel. Oké, okay, waar gaan we nu heen? We gaan nu naar een stelling toe waar een luchtdoelartillerie heeft gestaan. Okay. En we zijn er al bijna. En hier achter deze bomen, daar zitten ook nog een paar manschappenbunkers. En daar maak ik met de groep altijd grapjes van, want hmm. uh, hier staan een boel brandnetels. Dus tegen de Engelsen zeg ik altijd, daar ga ik alleen maar met Duitsers in. Dat is ja. prachtig, <laughs> dat soort dingen. Maar ja. we hebben hier een grote stelling. Laten we ja. maar even naartoe lopen. Ja, we lopen. lopen er even naartoe. Hmm. Maar dat lag dus inderdaad allemaal dicht bij elkaar. Dit lag, dit lag vrij dicht bij elkaar, ja. ja dus, dus, dus die bunkers die hier achter liggen... En die, waar we net waren, dat was gewoon voor de bemanning van, deze, van dit luchtartillerie uh, gebeuren. Kijk. Kijk eens. Ja, ik zie gewoon meer een, een soort muur. Ja, dat laag klopt. muurtje met een uh, heel klein piephuisje. Ja, um, rondom zit er een grote muur. En daaronder was ook ruimte gemaakt om uh, ammunitie te plaatsen. Oh ja. Want hier onder de grond, als je dit af zou graven... hier ligt een betonplaat van 1,30 meter, 1,40 meter ongeveer. En hier stond een heel zwaar en moderne luchtdoorartilleriekanon uh, opgesteld. Richting de kust. Uh, richting de kust. Ja. En voor de kennis onder ons, dat waren 88ers. Dat waren de beste Duitse kanonnen en die kon je dus in alle richtingen draaien, want dit werd als aanvliegroute hier gebruikt, dus er was heel veel van dit lucht uit je hier geconcentreerd, en de Engelsen hadden echt grote angst om over dit gebied te vliegen. Um, mm -hmm. Zoals ik straks al zei, er zijn hier in de oorlog meer dan 5500 vliegtuigen. ...neergehaald aan de Nederlandse kust. Dus het was echt gevaarlijk om met langzame bommenwerpers hier overheen te vliegen. Mm -hmm. Er is hier toen... toch ook een monument van een... Uh... Ja, er is een vliegersmonument. Ja. En, ja. Um, dat was eigenlijk bedoeld... Um, ...op het eind van de oorlog, van de hongerwinten... Uh, ...ging men um, onder andere voedsel droppen. En de Duitsers dachten aanvankelijk dat, dat er ook wapens mee uh, gedropt werden met uh, dat vliegtuig. En die hebben ze dus op een gegeven moment uh, toch neergehaald. Hm. Um, maar dat had dus eigenlijk niks met het bombarderen te maken van okay. uh, wat je hier had. Ja. En de soldaten die stonden hier dus in de open lucht. Dit was dus niet overdekt, dus ze hadden geen beschutting. En de Engelsen die kwamen regelmatig met hun jachtvliegtuigen... en die schoten dan op alles wat hier bewoog. Psychologische oorlogvoering was dat ja. ook, om die soldaten ook bezig te houden. En uh, het enige wat ze dan konden doen was in zo'n schuilkelder springen, een dekkingslog. Nou, maar daar uh, kunnen maar vier mensen in. Ja, maar Duitsers zijn gruintlig, want daar onder die boom daar zit er nog eentje. Oh, dus ja. uh, ze hadden twee van die schuilplaatsen gemaakt... En, Um, ik doe altijd met groepen groep uh, jongeren ja, een soort wedstrijdje om te kijken hoeveel uh, mensen uh, daarin kunnen. Uh, uh, en, en het record staat op naam van een Engelse scoutinggroep. group. Uh, dat staat op 23 die hier oh, met z'n allen ingegeld is. Ja. Nou. Maar dan lig je wel bovenop elkaar en goed, uh, goed strak en alles. Maar dan konden er makkelijk 23 in. Jee. Maar ja. Als ze echt geschoten wordt, dan moet je dat wel heel snel voor elkaar Precies, krijgen. Precies, maar ja. dan, dan, dan maakt het ook niks uit. Dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk Juist, uh, beschutting ja. proberen ja. te vinden. Waar gaan we nu heen? Uh, zo lagen we hier nog veel meer van dit soort uh, stellingen. Ja, nooit gezien. Uh, nooit opgevallen. Waar moeten we naartoe gaan? Um, even kijken hoor. Nou, want je zei net iets over. Daar zijn heel veel bunkers bij elkaar. Ja, maar dan moeten we. Het is vrij lastig vanwege die bomen. Ja, maar ik kan klimmen. Jij kan klimmen? Ja, oh, hoor. Wacht, Ik neem makkelijker weg. Oké. Okay. Nou, dan gaan we toch ja, voor de we gaan... makkelijke weg. Ja, precies. Oké, okay, ik ga achter je aan. Nou, um, je zegt net iets tegen mij, daar schrik ik van. Ja, je hebt het overleefd. <laughs> ja. maar, um, we hebben eigenlijk het tracé van een, een um, loopgraaf ge gevolgd. En, maar dat loopgraaf dat liep ook dwars door een mijnenveld heen. Maar het is allemaal goed gekomen. Ja, oké. Okay, er is nou, trouwens gelukkig. ook wel wat over te vertellen. Want, ja. Um, het gebied was natuurlijk helemaal vergeven van de landmijnen en alles. En dat moest na de oorlog opgeruimd worden. Mm -hmm. En daar hadden de Hollanders en de Canadezen die ons bevrijd ja. hebben... die hadden daar geen zin in. Die zeiden, we hebben genoeg Duitse krijgsgevangenen. Die hebben ze daarvoor ingeschakeld. En vanwege de conventie van Genève was dat natuurlijk hartstikke verboden. Mm -hmm. <coughs> maar ze hebben dat overal hier in Nederland uh, gedaan... En ik weet, rond IJmuiden, het eerste jaar, zijn daar 39 soldaten bij omgekomen. Ja, ja, Want dat die werden allemaal handmatig weg, moesten ze die uh, uit de, de grond rengen. halen oh. en alles. En dan gingen ze af. En dan uh, had je kans dat ze afgingen. Ja? Ja. Ja? Dus het was Zo best zeg. gevaarlijk allemaal. Nou, hey, En we staan nu best op een mooi open stuk. Ja? Ik zie daar drie leuke kleine schorsteentjes ja? met een, uh, een koepelachtig dak... Wat is dat? De meeste mensen denken dat het een pizza oven is. Ja, daar lijkt het op. Maar het, het was een medicinaanlage. Het was een medicijnpost, zeg maar een rode de apotheek. kruispost. Ja, een soort apotheek. Oké, okay. ziekenhuisje, en apotheek. Later hebben ze de schoorstenen opgebouwd en het verhaal gaat. Maar ja? dat is, heb ik niet helemaal nog goed kunnen reconstrueren. Maar men, men denkt dat het later een, een soort bakoven is geworden. Ja, dus maar toch daar, die pizza. Dus toch weer die link ja. met die pizza. In hmm. ieder geval met eten. Ja. Maar ja. dat is niet helemaal zeker. De een zegt uh, dat is absoluut waar. En de andere kennen die zegt er klopt niks van. Maar ja. wat het dan ook moet, geweest moet zijn... dat uh, is niet helemaal duidelijk. Maar ik hou het vooralsnog op een uh, bak over. Ja, en daarvoor dus uh, iets van een uh, hospitaaltje. Ja, een, een rode kruispost. Ja. ja, want dat zou ook wel nodig geweest zijn. Ja. En wat, wat... is daar aan de overkant? Uh, hier? Hier aan de overkant ligt ook nog een bunker, maar ik stel voor dat we hier even overheen gaan, want dan ja. komen we in een gebied waar echt heel veel bunkers zijn. Oké, okay, leuk. Als je rond kijkt, dan zie je alleen maar bunkers. Nu zijn we de heuvel over en nu zie ik zelfs een schommel hangen, maar dat komt niet uit die tijd denk ik. Maar hier. ik zie wel echt een heel, nou het lijkt wel inderdaad hier, een heel dorp. Ja. En die heuvels, dat, die heuvels hier, dat zijn bunkers Daarachter, hiervoor. hier voor. Ja. Hier ligt er eentje. En hier achter ons ook nog. Dus hier is het echt gebouwd in de vorm van een dorp. Nou, dus hier was echt een soort concentratie van, van bewoning in de oorlog. Ja. Kan je wel zeggen. En die soldaten die hadden het um, toch wel redelijk voor elkaar hier. Er was genoeg te eten. Het was gevaarlijk. Maar ja, net zoals ik al zei, de kans om een oorlog te overleven... was uh, groter als dat je aan het front in uh, bijvoorbeeld Rusland zou ja. zitten. En loopt dat dan nu nog veel meer door met bunkers hier of is dit het dan? Ja, nou, het loopt nog verder door, maar dan moet je echt hier de, de bossen in. Oké. Okay. Want uh, het is op dit moment een beetje lastig vanwege al die omgewaaide ah, bomen. Ja. Um, je moet je echt een, een, een nieuw pad zien te vinden om, om overal doorheen te gaan. Ja. En um, ik, ik, ik doe dat wel altijd met de groepen, maar je moet altijd een beetje uitkijken wat voor groepen je hebt... Dat je het niet te moeilijk of te gevaarlijk maakt. Ja, Om, juist. Als je wat ouder hebt, dan, ja. dan ga je voor de veiligheid. En hoe lang doe je deze bunkerwandeling al? Uh, hier in Zandvoort sinds 2008. Zo, en, dus is dan een hele tijd. Uh, in IJmuiden ben ik in 2002 of 2003 mm -hmm. uh, begonnen. Ja, dus je hebt eigenlijk van je hobby voor interesse in de, in de geschiedenis hier, heb je tot je... Hobby tot rondleidingen en ook werk. Ja, we kunnen maken. Dat, dat heb ik uh, goed kunnen combineren. Maar eerst met mijn werk bij de VVV. Uh, nu met Zandvoorts Museum. Ja. En met uh, Zandvoort Marketing. Ja, want uh, als mensen dus zo'n hele interessante bunkerwandeling met jou als gids willen boeken... dan moeten ze naar Zandvoort Marketing gaan. Uh, dan kunnen ze het beste naar Zandvoort Marketing gaan. Oké. Okay. Uh, en je kunt ook op de site van het Zandvoorts Museum kijken, daar worden ook wel bunkerwandelingen aangeboden. Maar uh, Zandvoort Marketing uh, die heeft gewoon uh, het hele jaar door een, een aantal uh, aanbiedingen staan. Ja, nou interessant hoor. En je hebt altijd uh, groepen variërend van hoeveel? Uh, dat kan variëren van een stuk of vijf. Uh, maar ik heb heel veel schoolklassen, dat zijn meestal wel 25. Zo. En dat is goed te doen ook hoor. Ja. Duingebied gebied is groot genoeg. Ja, en het is super interessant natuurlijk. Ja, en je komt hier niemand tegen, hè? want ja. de mensen blijven allemaal op de paden. Dus als je hier met een groep loopt, dan loop je helemaal alleen hier ja. door. Ja, en de kinderen kunnen een beetje rennen. Nee, dat mogen ze uh, niet. Oh, niet. Nee, oh. want uh, we willen ook altijd wel uh, herten zien, ja. dus, uh, oh, dus, dus we altijd lopen. bij elkaar ja. en, en rustig lopen inderdaad. Oké. Okay. Maar op dit moment uh, hebben de ik herten zich geen ook hert. teruggetrokken. Ja, die liggen lekker onder een boom. Die liggen lekker in het bos. Ja. ja. Nou, ik, uh, ja, ik, was bij dit stukje dus nog niet geweest. Wel dus bij die uh, zeg maar uh, bakoven. Ja. Dat hebben we ook een keer met uh, een groep gedaan. Maar ik wist dus niet dat het een soort hospitaaltje was. Zit daar nog iets in om te zien trouwens? Uh, nee, wat, wat wel leuk is, dat is hieronder: dat is een bunker, die hebben ze afgesloten. Uh, en er kunnen alleen vleermuizen in. Dus daar overwinteren oh, ja. vleermuizen. Ja, hoog. Moet moet even kijken hoor. Um, volgens mij hier moeten we even naar beneden. Ja, en deze, um, dit gebied is het natuurlijk. Ik moet even hier links aan. Ja, is goed, ik, ik volg je. Maar dit is dus een beschermd gebied. Ja. En de bunkers die uh, hebben ze bewust, denk ik, niet hier opgeruimd? Uh, makkelijk weg, het heb ik uitgezocht. Ja, heel hè? goed hoor. <laughs> ik, oh, zo, ja, want we ja. moeten alle takken even wegduwen. Maar hebben ze dat bewust hier laten liggen en laten uh, staan voor de erfgoed? Zodat, uh, ja, er heel veel bunkers die zijn onder het zand verdwenen. Ja. Vroeger was dat natuurlijk uh, echt duingebied met uh, bewegend zand. En uh, er zijn een aantal bunkers die, die zijn min of meer toegankelijk gemaakt. Uh, en er is in het verleden ook heel vaak illegaal gegraven. Oh, Oké, okay. ja. uh, Maar kan ik kan me zelf... voorstellen ook voor het verhaal, om het door te geven, dat ze denken van nou, dit, uh, dit laten we gewoon staan. Dit, dit laten we gewoon zo, zo staan, ja. inderdaad. Kijk, je uh, hoeft ze natuurlijk niet allemaal op te graven, maar... Je hebt nou een aardig uh, overzicht. En je kan je nou ook wel voorstellen hoe het leven hier is uh, nou, geweest. Ja. Want deze bunker, die hebben ze dan speciaal dichtgemaakt. gemaakt? Ja, er um, kunnen alleen nog vleermuizen in en uit. En een paar jaar terug ben ik bij de boswacht uh, geweest. we daarin gekeken. Er zaten wel iets van 40 vleermuizen zo, zo tegen de... En die zijn, want... nu, uh, die zijn nu aan het slapen. Die, zijn nou... die gaan straks er allemaal ja. uit. Ja, want als je hier... Um, in juli, augustus komt. Lekker warm. Uh, rond 10 uur s'avonds of zo. De, zie je ze allemaal hier uh, rond. Oh, hier, nou dat, dat is zin. wel interessant om te doen. Ja. Nou, ik, Gerard, ik uh, vind het heel interessant. Heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Ja. En, uh, tot de volgende keer. Nou, zeker weten. Mooi Dankjewel. zo. Dank ja, je wel hoor. Ik had je natuurlijk al bedankt voor deze leuke, interessante wandeling. Maar nu lopen we terug en dan zeg je... Oh, wacht, ik heb toch nog even iets. Want we staan nu bij Bunker... Uh, uh, nummer? Uh, nou, nummer is, nummer is niet zo <laughs> nummer is belangrijk. is niet belangrijk, maar er is, is, is wel een is verhaal. Ja, dat is wel een verhaal aan al deze ja. bunker. Want voor de covid-tijd uh, heeft in deze bunker een, een, een zwerver gewoond. Ja. Een abdagsloze, zoals dat ja. zo op Duits heet. Ja. En die, die man die woonde hier gewoon in alle rust. Uh, die had zijn spulletjes hier in zijn slaapzak, zijn... Uh, Zo'n comfortje had hij. En af en toe zag je wel eens hier de krant lezen of een boek lezen. Dus die woonde hier hartstikke rustig. Wow. Niemand stoorde hem. Uh, hij, hij hinderde ook verder niemand. Uh, hij maakte ook geen uh, troep? Nee, nee, hij maakte alles netjes schoon. Oh, uh, okay. je, je zag er niks liggen. Ik heb het één keer meegemaakt. Uh, dat ik bij de groep kwam, kijk in de bunk, lag er nog een half brood netjes verpakt. Maar uh, uh, ja, hij zorgde niet voor overlast. En ongetwijfeld wisten de mensen van de waardleidingduinen ook dat ja, hij daar zat. Dus, uh, dus hij werd gewoon gedoofd. Vonden gedood, het oké, okay, zeg maar. ja. ja. Maar, ja, maar na de Covid-periode heb ik hem niet meer teruggezien. Ja. Ja. En hij woonde hier uh, ja, meestal van begin maart, half maart, zo tot begin november. Ja, want daarna wordt het te koud. Ja, en daarna was hij verdwenen. Dat vond ik wel een mooi verhaal nou. om eventjes uh, ja, te vertellen. Interessant hoor. Ja. ja zeker. Nou ja, het is wel een mooi rustoord hier. Absoluut, je zit hier hartstikke rustig. Ja. Je, je moet ervan houden natuurlijk. En je moet wel wat uh, kunnen hebben. Want uh, in zo'n bunker is de temperatuur constant. Uh, meestal zo 13, 14 graden. Ja. In de zomer natuurlijk prima. Maar winters met sneeuw en vorst nee. is het uh, nee. een heel ander verhaal. Ja, dan wordt het een beetje anders. Ja. Nou, dan gaan we toch nu op de terugweg. Ja. En uh, onderweg zullen we vast nog wel veel meer tegenkomen. Maar uh, dan moeten we gewoon maar even een rondwandeling gaan boeken ja. bij jou. Hè? Dat gaat wel lukken, denk ik. Nou, zeker. Uh, uh, mooie klanken hè, horen we hier. Uh, we gaan uh, naar ons laatste onderwerp toe in Goedemorgen Zandvoort. Uh, en als het goed is hebben we aan de lijn Leontien Trijber. Dat klopt ja, Leontien. Ja, goedemorgen. Man. Ja, je zat ja, al ja, klaar zeker. waarschijnlijk. Hè? Ik zat je, al helemaal klaar. Natuurlijk. Ja, je zat al helemaal <laughs> klaar. We hebben elkaar van de ja. week uh, even gesproken. Ik ben uh, ja. even langs geweest bij het Zandstroom Open. Ik kon helaas niet tot het einde blijven. Maar. Nee, ik, maar het was wel fijn dat ja, je er was. Maar ja. weet je, ik, ik, ik, ik, ik merkte wel een heerlijke vibe daar bij, bij jullie. Ja, ja, want, ja. Want dat Zandstroom open is elke laatste woensdag van de maand, hè, elke vierde woensdag ja, van de maand. Iedere vierde, iedere vierde ja, woensdag ja, ja, van de ja, maand. Ja. En uh, nou, misschien dat we daar even mee kunnen beginnen, wat dat nou precies inhoudt. Want, uh, daar kun, kan eigenlijk iedereen heen hè, die uh, belangstelling ja, heeft. Absoluut, ja, absoluut. We zeggen, we, iedereen is daar van harte welkom. Buren, collega's, kon-collega's vrienden, kleinkinderen, van alles. We zeggen wel altijd, we vinden het niet geschikt uh, voor de eerste kennismaking met de mens met een hap aan het brein. Nee, Dat ik, is een beetje ja, te veel van ja, het groeien. Ja, ja. En de familieleden van een aanstaand clublid die zijn van harte welkom. En die kunnen daar natuurlijk, dat is helemaal perfect. Ja. Uh, maar de kennismaking doen we liever op een andere nee, manier. Dat, dat begrijp ik ja. ja, ja. Want uh, nou ja, ja. het ontmoetingscentrum Zandstroom, wie het niet weet, zit aan de Torbekkenstraat. Ze hebben het uh, geweldig ja. mooi verbouwd moet ik zeggen. Je kent het nog van uh, nou, een aantal jaren geleden. Hè. Toen moest er nog een hoop gebeuren. <laughs> maar er is inmiddels ja, ja. een heleboel gebeurd in die tien jaar dat jullie bestaan. En ja. Uh, ja, het is een schitterende ruimte geworden, zelfs met een klein bioscoopje ja, ja. en uh, jullie kunnen films ja. laten zien en ja. uh, de ontvangstruimte beneden is uh, echt geweldig, het ziet er goed uit. Ja. Hey, en ja. nou, jullie bestaan tien jaar, dat zeg ik net al, en dan hebben jullie een groot feest uh, voor gegeven hè? Ja, we week. hebben een enorm feest gegeven. Ik ben er nog steeds van aan bijkomen, in ja. positieve zin, want <laughs> volgens mij waren er meer dan 200 mensen in waar, de protestante Kerk, in oh, ja, dat, ja. dat plein, Kerkleindorpstraat, daar ja, ja. ja, was fantastisch en ja, clubleden, familie, vrienden, buurtgenoten, van alles en nog wat zat daar. Hoogleraar, uh, oh, mensen goed. uit het land die komen kijken, uh, ja, we, het is, het is prachtig. En ja. een mooie mix van muziek en dans en, en of verhalen delen. En eindeloos vaak maar dat gevoel naar buiten van, jongens, het is een droeve ziekte, maar het is echt niet het einde van het bestaan. Nee, en als wij ja. nou maar leren hoe het anders kan, en ja. dat is eigenlijk wat we de hele tijd maar laten zien, ja. gewoon, dan is er nog zoveel levensplezier. Nee, dat geloof ik graag, ja. ja. Ja, maar dat, dat, dat, dat, dat merkte niet wel. Jullie, jullie vinden het niet goed als het benaderd wordt als een ziekte, toch? Dat, nee, nee, nee. nee. Nou, we nee, hebben het klopt. natuurlijk over dementie, maar dat is, dat ja. is een heel veel ja. stadia natuurlijk ook waarschijnlijk. Hè? De, de, de laatste stadia zijn niet zo leuk, neem ik aan. Maar, uh... Nee, maar dat is een beetje, zeg maar, dat is best wel, het is niet zozeer dat dat niet van ons mag. Maar wij zeggen, we dienen daar die mens die het krijgt niet mee en ook nee. niet de omgeving. Want nee. stel je krijgt de diagnose, dat, dat, dan ben je al jaren onderweg en is er het een en ander gebeurd in je hersenen. En dan krijg je die diagnose en dan heb je zomaar nog acht, negen, tien jaar te leven, zeg maar. Dus ja. Ja, wat, moet je met dat, wat moet je met dat etiket? Daar word je ja. niet gelukkig van. Nee, dat kan me voorstellen. helpt ja. helemaal niet. En, en ja. mensen hebben dan voortdurend het gevoel dat ze zakken voor hun examen. Dus nee, wij gaan, we hebben zoiets oh wauw, er komt een leuk nieuw mens binnen. Wauw, oh, die is wandelaar. Oh, die ja. heeft dit gedaan, dat gedaan. We gaan gewoon aan de slag met nog altijd aanwezige kwaliteiten. En... Ja, ik heb nu toevallig heb ik een foldertje voor me liggen. Want we, hebben, we zijn natuurlijk daar ook al tien jaar mee bezig. Hè? Om de hele tijd maar uit te leggen van ja, wie zijn we nou en ja. wat doen we nou. Mm -hmm. Dat is nog helemaal niet zo eenvoudig. Uh, omdat mensen, hebben te maken met beeldvorming. Mensen hebben een bepaald idee bij zo'n club. En ik, dat beeld klopt niet. Nee. Dus, uh, wij zeggen bijvoorbeeld, Zandstroom is geschikt voor elke fase in het hele proces. In het mm -hmm. hele dementieproces. Zeker ook in het begin. Want als je in het begin zit, ja, dan word je, wij spreken gewoon onze collega. We hoeven dat allemaal helemaal niet uit te leggen. En we zeggen ook, en dat heb ik nu voor het eerst, zeg maar in die tien jaar, heb ik dat echt nu ook opgeschreven. Van Zandstroom is geen dagbesteding, geen dagopvang of een veredelde koffieclub. Huh. En, en dat is natuurlijk wel zo als wij gezien worden. En dat is super jammer. Ja. Want, want, nou ja, je hebt het zelf. Ja, nee, dat is natuurlijk absoluut een feit, ja. Ja, ja. En we hebben, dus ja, ja, goed. Maar nou, ik ja, kan me voorstellen dat jij ook op de been wordt gehouden door uh, de positieve inbreng van, uh, van, van mensen die ermee te, te maken hebben. En familieleden, natuurlijk, heel veel. Ja, familieleden zijn heel dankbaar. En, en die zijn ook, nou, als, ze, als ze eenmaal binnen zijn, want dat is natuurlijk nog niet zo makkelijk. Dus daar moeten we het vaak met elkaar over hebben. Hoe doe je dat nou? Want als je gaat mm -hmm. uitleggen hè, van. Uh, ja, mijn man, uh, het zou goed zijn als jij naar de club gaat. Ja, dan sla je eigenlijk de plank mis. De kunst is om het niet uit te leggen. Hmm. En dat is voor ons mensen super moeilijk. Want dat zijn we gewoon allemaal gewend. We denken, we moeten eerlijk zijn, we moeten zeggen waar het op staat. Maar bij een mens met een haperend brein moet je dat niet meer doen eigenlijk. Maar zullen ze dan... En niet zozeer moeten, maar dat werkt dus niet. Nee, dat begrijp ik. Zo... Maar ze hebben natuurlijk wel door dat het dat, dat, dat toch iets is wat, wat uh, misschien niet in, in hun leefstijl past of zo. Ik weet uh... Ik, in het begin natuurlijk, als je in het begin gaat haperen, maar het is een heel sluipend proces. Hè? Ja. En, en natuurlijk zijn er mensen die er in het begin die daar die dat voelen en die daar last van hebben en die heus wel in de gaten hebben, uh, dat er het een en ander verandert. Maar vaak is dat vooral ook door de omgeving. Omdat de omgeving niet goed weet hoe daarmee om te gaan. Wat ja. heel begrijpelijk is, want je leert dat nergens. Ja. Maar als je, als, je, als je doorgaat met je leven en je weet gewoon van oké, okay, we moeten gewoon wat meer gaan spelen, het moet goed voelen. We moeten wat wegblijven bij dat verstand. Dat is een keuze hè, die je kan maken. Ja, maar dat, daar zijn we ons niet zo van bewust. Zeg maar. Nee, maar jullie kunnen de ja. familieleden die ermee mee te maken krijgen ook goed uitleggen begeleiden, begeleiden, begeleiden trainingen, maar, trainingen, trainingen, trainingen oh, ja, ja, ja. voor de familie ja. om, om te leren improviseren bijvoorbeeld. Het is ja. superbelangrijk om, om, om te leren dat je, dat je verhalen niet meer van A naar B gaan, dat je tussen A en B van alles tegenkomt onderweg. En dat het allemaal goed is. Ja, begrijp ik. Eigen, eigenlijk wordt het, weer, het leven wordt er losser, plezieriger mm -hmm. van. Ja, zeker, zeker. Nou, waar, waar, waar, waarom wil je eigenlijk ook in de uitzending hebben is de week van ontmoetingen, ja. waar jullie ja. ook uh, dingen voor doen. Uh, ik noem ja, bijvoorbeeld zeker. de, de netwerkborrels, er is er al één geweest, heb ik gezien. Op, uh... Er is er één geweest, en aanstaande dinsdag uh, 3 oktober organiseren we een netwerkborrel uh, voor verwijzers, POH, huisartsen, wijkverpleegkundigen. maar ook alle andere belangstellenden. En uh, het idee is kennis maken met elkaar, met de club... live ontmoeten, info-uitwisseling, bruggen slaan... samenwerking creëren, uh, verbinding met het dorp... nog veel meer verbinding dan wat er nu is. Er is al veel verbinding, maar er kan nog veel meer... Iedereen hoort erbij en doet ertoe onderdeel zijn van de samenleving. Wat doet wie? Dat we dat goed van elkaar weten. Ja, ja. En wij zeggen, de club biedt een oplossing voor een groeiend probleem. En wat is dat groeiende probleem? En daar heeft iedereen, elk dorp, iedere stad heeft daarmee te maken. Want dat is gewoon de, de landelijke ontwikkeling. Uh, thuis wonen de mensen met een haperend brein, met dementie. Hoe zorgen we zeg maar, daar met elkaar voor dat iemand ja, zo vroeg mogelijk naar zo'n club komt... Want zonder club kan het niet in onze ogen. Nee. Want dan wordt de mantelzorgen overspannen. Mm -hmm. En de persoon zelf komt vroeg of laat niet meer van de bank af. Niet ja. omdat hij dat niet meer wil, maar omdat hij dat niet meer kan. Mm -hmm. Dus ja. ja. Hoe was, die, was hoe, beetje, wow. ja, hoe was die eerste netwerkbord? Ja, dat was, dat, was, dat was een, een leuke poging, uh -huh. zeg maar. We waren, we waren natuurlijk veel te laat met dat naar buiten ja, te brengen. Ja, en dat had weer te ja. maken met het feest. Het zit allemaal een beetje dicht op elkaar. Nee, natuurlijk. Ja. Uh, maar het was een mooi gesprek met een geestelijk verzorger was er, en twee wijkverpleegkundigen. Ja, oh, dat is wel goed, ja. ja. Ja, weet je, elke ontmoeting is goed. Maar ik verwacht iets meer van aanstaande dinsdag. En die netwerkbouw is uh, van half vijf tot zes. Dat is ook wel mm -hmm. handig om te vermelden. Ja. Ja, ja. Aanmelden vinden wij fijn, maar als dat niet uitkomt, dan kom er gewoon zomaar. Dat mag ook. Um, en dat zou en kunnen dan... bij uh, j.joosten, zorgbalans.nl. Ja. Ja, ja, mijn, studeert, mijn collega's leerden ja, j.joosten, uh, avenstaartje zorgbalans.nl. Ja. En dan hebben we uh, maand. Zal ik dat vertellen ook even? Die ja, natuurlijk. Ja, ja. Ma maandagochtend. Uh, 2 oktober van 11 tot 2. En dat is inclusief de lunch, als je dat wilt. Die wil, hè. Als je het, niet ja. wil is het ook goed. Maar het is inclusief lunch. Zandstroom ontmoet poëzie. Gaan we samen poëzie maken. Nou, aanmelden vinden we ook fijn, maar of het ook allemaal niet per se. Ja. Uh, maar het is wel fijn, via hetzelfde adres. Om half drie tot half vier uh, danser Merel. Dat is mijn mm -hmm. collega. Danst en ontmoet iedereen die in beweging wil blijven. Dat doen we in de tuinkamer. Nou, je hebt, nee, je ja. hebt Merel niet zien dansen, of wel? Uh, nog niet zien dansen, maar ik heb wel die tuinkamer oh, ja. gezien. Nou ja, dat. Zij heeft dat ook gedaan uh, op het feest. Oh, Oké, okay. dus Het is buitengewoon mooi om daarbij te zijn. Hartstikke leuk, ja. Uh, dat is maandag. Even kijken hoor. En dan dinsdagochtend hebben we ook iets bijzonders. Dan is er om half elf, mm -hmm. van half elf tot twaalf, hebben we een liefdesvriendschap ontmoetliederen. Door zangeres en zijn hele jonge vrouw Yvonne Kanters. Die komt uit Brabant. Oké. Okay. Ja, super mooi. Huh. Um, ook weer in de tuinkamer. Uh, en ook weer met na afloop soep. Kunnen mensen blijven eten? Um, nou, aanmelden op dezelfde manier. Nou, jullie doen een hoop, moet ik zeggen, Leontie. Ja, en dan, ja, dan is er vijf. Oh, ja, ja, ja. En dan woensdag, tot slot, Dierlijk half dag. elf. Ja. Dierendag, Zandschraam zand, Dierendag voor mensen en dier. En dan heb ik gezegd: tenslotte zijn we allemaal oude apen. Ja. Daar komen we vandaan. Zijn we wel vergeten, maar ja, het is echt ja, toch. Ja, ja, ja. Uh, en dan mag je, als je wil, mag je, je kan je de, je huisdier meenemen of je verhaal ja. delen. En dan mag je ook meelunchen. Nou, geweldig. Lijkt me op een reclamesportje. Nou, inderdaad, ja, ja, want we gaan er nu mee stoppen, want uh, ja. uh, gaan we gaan richting het uh, nieuws van uh, 12 Ja, helemaal, 12 goed, helemaal goed. Hartelijk ik bedankt bij Ik wens je enorm ja. uh, veel succes met alle, alle ja, uh, dank, uh, evenementjes ja. die jullie. Uh, ja. Uh, regelen. En ja, op. Uh, op naar de volgende tien jaar, zullen we maar zeggen. Zeker, zeker. Nee, Dankjewel, okay. dankjewel. Fijn weekend. Ook oh, hetzelfde, hoi, hoi, dag. Ja, dag, dag. Oké, okay, nou, we gaan afsluiten uh, deze goede morgen op Zandvoort. Uh, luister vanmiddag naar Zandvoort op zaterdag met uh, Rob Harms en Benno Veugen. En dan uh, hoort u ook of uh, SV Zandvoort wederom gaat stunten naar de 5-1 overwinning op IJmuiden. Ze spelen vanmiddag bij, uh, bij FC Kastrikum. Morgen, uh, als we de agenda even volgen, is er het uh, grote... Uh Hazes meezingfeest, het 17e keer bij het Wapen van Zandvoort. Georganiseerd door Kees Rutgers, bij aanvang 4 uur bij het Wapen van Zandvoort. En dan uiteindelijk uh, sluit ik af met uh, het sportcafé in de Dunes. Het is uh, komende donderdag 5 oktober, aanvang half 8... De sportverenigingen zijn uitgenodigd. Alle belangstellingen zijn natuurlijk van harte welkom. De avond wordt ook uitgezonden door ZFM en Zandvoort Insight. Komende donderdag 5 oktober. Waar moeten we heen met de sport in Zandvoort? Goed, we gaan stoppen. Nog een muziekje krijgen we inmiddels van Leon. Die gaat een muziekje nog draaien. En tot volgende week. Island, the room was platinum and gold eyes, dancing, catching eye, you'd be mesmerized. Oh, find the corner, there your hands in my hair. Finally, we're here, so why? Saying you got a fly, need an early night. No, don't go yet.